Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Nachtvluchten. Wanneer u van tevoren wilt weten wat we allemaal voor u in petto hebben, dan kunt u daar op verschillende manieren achter komen. De samenstelling staat vermeld op onze site nachtvluchten.fm. U kunt ook kijken op teletekstpagina 331 of u geeft zich op voor de mailinglijst. U ontvangt dan wekelijks de samenstelling in uw mailbox. Stuur daarvoor een bericht naar noraradio 1nl en zet in het onderwerp mailinglijst. Mochten u dat allemaal niet willen doen... dan laat u zich gewoon door mij gedurende de nachten verrassen. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een aflevering van Anders Denkenden. Op 14 juni vierde Natasja Vroger haar 46e verjaardag. De televisiepresentatrice en echtgenote van zanger René... was de gast in deze bijdrage van RKK... waarin Gerard Klaassen met zijn tafelgenoten praat over... het leven, werk en geloof. Natasja Vroger presenteert momenteel samen met John Williams... het RTL-programma Welcome Home. We gaan nu terug naar maart 2010. En Gerard Klaassen introduceert zijn gast... wederom op geheel eigen en onnavolgbare wijze. Natasja Vroger, televisiepresentatrice sociale missionaris. Echtgenote van zanger René Vroger. Bespaardeskundige Goede doelenvee. Oermoedig. Geen prater. Presentatrice van de RTL en SBS programma's waar veel naar gekeken wordt. Specialist op het gebied van bonje met buren. Levensbeschouwing? Ik ben niet gedoopt, maar geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Maar wat het precies is, daar kan ik nog steeds mijn vinger niet op leggen. Jouw moeder was, dacht ik, van katholieke hazen. Hè? Ja, mijn moeder is heel erg gelovig. Is uh, ook iemand die trouw altijd naar de kerk ging. En het tegenwoordig niet meer zo frequent doet, maar nog wel reist heel veel en welk land ze ook is. Ze gaat altijd een kerk in, ze probeert altijd een dienst te volgen. Mijn vader daarentegen heeft helemaal niets met het geloof. Ja, dus het is aan jou niet overgedragen in volle glorie? Nee, het is aan mij niet overgedragen. Sterker nog, mijn vader heeft altijd gezegd... Uh, uh, ik vind als de meiden... Uh, ik ben samen met mijn zusje. wij waren twee meiden thuis en mijn vader zei altijd... als de meiden het later willen... dan kunnen ze zich op hun achttiende alsnog laten doden. Ja. Zover is het niet gekomen, want je bent al achttien. Ja, nee, zelfs iets ouder. Ik ben zelfs al twee keer 18 geweest. Maar, ja, ja. Uh, nee, zover is het uiteindelijk nooit gekomen. En dat komt misschien ook wel een beetje door alle goede doelen... waar ik me altijd voor ingezet heb... dat ik ook wel eens ging twijfelen aan het geloof. Ja. Jij komt uit Dembril. ja Nou, dat is een uh, ongelooflijke katholieke stad... waar de martelaren van Gorkum in een kerk uh, zijn. Misschien was dat ook wel de oude Parogiekerk. hè? Ja, nou, het leuke was... Uh, de, de, de kerk waar de martelaren allemaal uh, zaten... Dat, uh, dat was het huis der twee getuigen. En dat zat tegenover het uh, café wat uh, vrienden van ons runden. En die mensen die hadden, of vrienden van mijn ouders runden dat. En die mensen hadden al tien kinderen. En mijn vader was er niet veel. Mijn moeder af en toe. En uh, oma Kees en tante Sophie zeiden dan altijd... nou, vanuit nou tien of twaalf kinderen rondhobbelen... dat maakt mij ons ja. niets uit. Dus wij waren daar in onze jeugd heel veel. En daar kwamen heel veel kerkgangers... en uh, mensen die er een soort bedevaartsoord bijna van maakten. Ja, dat is een bedevaartsoord. Ja, ja. ja. Uh, dus ik heb, ik heb wat dat betreft wel heel veel meegekregen altijd van huis uit. De Alleen... martelaren van Geurken waren, dacht ik, vorig jaar, 2009, 450 uh, 500 zoveel jaar Martellaren. Ja, dat klopt. Ja, ja. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, elk jaar met 1 april uh, probeer ik nog weer naar de bril te gaan. Want dan is er altijd weer een andere viering. Maar ik, ik heb dus wel heel veel meegekregen. En uh, ome Kees en Tantsofie, waar ik dus heel veel was, die uh, waren zelf ook allebei heel erg gelovig. ja. Um, dat katholieke geloof wat je dus uh, van je moeder had kunnen doorgegeven worden... Dat, dat, is, dat is niet geworden. Niet dat het nodig is uiteindelijk. Maar had je het eigenlijk al willen hebben of krijgen nadien, dat katholieke gebeuren? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik geloof onmiddellijk dat mensen daar heel veel troost en heel veel kracht uit halen. Alleen, ik heb misschien ook wel door mijn werk voor alle goede doelen en, en alles wat ik gezien heb in de wereld, maar ook in Nederland heb ik daardoor af en toe ook wel mijn twijfels getrokken. En dacht ik soms wel, ik ben blij dat ik niet heel erg gelovig ben... want ik geloof dat ik dan nu heel erg in de war zou raken. Ja, waarom? Nou, omdat ik, ik als ik af en toe zie, uh, voor mijn programma Hart in Actie bijvoorbeeld... heb ik al een aantal keren gehad een meisje van één jaar met vijf hersentumoren. Dan denk je, wat is daar de betere bedoeling van? Uh, een tsunami en alle rampen die er in de wereld gebeuren. Wat is daar dan de, de hogere bedoeling van? Ja. En ik... Ik word daar dan een soort van bozig om. Ik heb een heel, heel lief gezin geholpen. Ook toevallig voor het programma Hart in Actie. Dat meisje was met, met mijn bene bij een uitje met de kerk mee. En heeft daar een ongeluk gehad. En, en nou ja, daarna heeft het gezin alleen maar ellende over zich heen gehad. En zo'n intens, lief, goed, gelovig, trouwe kerkgangers. Heel veel activiteiten voor de kerk. En dat overkomt ze dan. dan... dan dan denk ik, leg het mij eens uit. Ja. En, en vorige week het programma Bonje bij de Buren... een mevrouw die ook heel erg actief was in de kerk... en van de vier kinderen er twee verloren heeft... en eentje in een instelling zit vanwege een handicap. Ja. Dan denk ik, leg het mij maar, maar uit. Giet Ja. Ja, mooi hè. Ik heb wat dat betreft wel een hele mooie jeugd gehad. Ik ben mijn ouders ook heel dankbaar. Het Brile, uh, ja, tot mijn vijftiende gewoond. Toen uh, hadden mijn ouders het nobele idee om naar een totaal andere omgeving, andere plek in Nederland te verhuizen. In de hoop dat ze het huwelijk nog konden redden. Want dat ging helaas niet goed. En toen kwamen we in het prachtige giethoren te wonen. de Gooien woonde dan elke de jong. Wij woonden wij recht tegenover, tegenover Rijk. En met kleine Rijkje ben ik heel goed bevriend geraakt en uh, gingen samen naar school. We zaten samen op dezelfde scholengemeenschap. gemeenschap. Dus dat was wel heel erg leuk. En, en de uh, Rijk is inmiddels ook uh, in de filmindustrie doorgedrongen. Hè? Ja, leuk. Yes. Fantastisch mensen ook. Yes. Zie je maar hem nog steeds? Oude Rijk ook. Nee, ik, te weinig. Ik kom af en toe nog wel eens tegen sporadisch. En we krijgen ook nog wel altijd de groeten via anderen van elkaar. Maar we zien elkaar te weinig. Maar als ik hem, de laatste keer dat ik hem gezien heb, pakte we de draad weer op alsof we elkaar de dag ervoor gesproken yeah. hadden. Dat was ontzettend leuk. Medische secretaresse. Ja. ja. Hardes? Ja. ja. ja dat Purser dat op de City Hopper. Ja, en uh, martinair, privévliegtuig, KLM. Ik heb overal gezeten, want ik vond het reizen gewoon heel erg leuk. Dat zit me in het bloed. Mijn vader is uh, geboren uh, in Amsterdam... en is eigenlijk op zijn dertiende al gaan zwerven... door middel van uh, een baantje op zee. En is kapitein op een teken geworden. Hij heeft zijn hele leven op zee gezworven. Mijn uh, moeder uh, is van origine Duitse. En uh, woont nu over de hele wereld, behalve in Nederland. Dus overal en nergens. Ja. Natasja, um, hoe kon het zover komen? <laughs> hoe kon het zover komen dat ik nu hier zit? Ja, ik, ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn bepaalde dingen die overkomen je echt letterlijk in het leven. En mij is het echt overkomen om, om televisiewerk te gaan doen. Het is uh, door iemand bedacht. Ik heb zelf nooit de ambitie gehad... Uh, dus ook nooit uitgesproken. Dus op het moment dat ik werd benaderd... om een eventueel een televisieprogramma te gaan presenteren... dacht ik, nou, ik word zwaar in de maling genomen. Ergens in mijn huis hangt een camera verstopt... en ik zit nu in een candid camera-programma. Want ik heb die ambitie zelf al niet. Laat staan ooit uitgesproken. Dus hoe kan, hoe kan iemand bedenken dat ik ineens op televisie wil? En toen hebben ze me uiteindelijk om te praten. ben ik een pilot gaan doen, een proef op een uitzending. En toen vond ik het zo leuk. Dat ik dacht, oh, wat heerlijk. Ja. Maar kijk, uh, een van de belangrijke condities hierbij is... Jij bent niet naïef, hè? Nee, ik ben zeker niet naïef. Alleen als je de ambitie niet hebt in een bepaalde richting... snap je soms niet dat, dat je voor iets gevraagd wordt. En mijn man was al de bekende Nederlander in het gezin. En ik riep altijd, ik ben de speel achter het gezin. En voelde me daar ook prima bij. Voor jou geldt dat je... En dat geldt lang niet voor iedere vrouw van... dat jij niet louter meer de vrouw achter bent, hè? Nee, maar... Dat had ik wel gebleven als iemand anders niet bedacht had dat ik er op televisie mee zou gaan. Ik had wellicht heden dagen nog steeds de vrouw achter geweest... als ja. niet iemand anders bedacht had dat ik ja. op televisie zou gaan. En ik voelde me daar ook echt prima bij. Ik heb alleen wel gemerkt, vanaf het moment dat ik iets voor mezelf had... dacht ik, oh, dat heb ik wel gemist. Want ik ben wel opgevoed door mijn ouders met... als je iets wil, zul je er wat voor moeten doen. Als je iets uit wil geven, dan zal je daar, heb je daar geld voor nodig... en dat zul je dan eerst zelf moeten gaan verdienen. Dus zo ben ik opgevoed. Mijn eerste baantje had ik op mijn veertiende. Wat ja. was dat voor een baantje? Uh, tomaten plukken. Tomaten plukken. Tomaten plukken op mijn knieën. Morgen om uh, vijf uur moesten we in de weiland zijn... en plukten we met een aantal kinderen tomaten. 14 of 15 was ik. Volgens mij nog 14. Je bent mij nog opgeschoten, want je moet nog steeds zo waanzinnig vroeg op. zo. Ja, ja. Nee, dus ik, ik heb altijd gewerkt. En ik ben heel erg opgevoed van zorg dat je zelfstandig blijft... en zorg dat je onafhankelijk blijft. En, en op het moment dat ik weer aan het werk ging... had ik wel dat gevoel van... oh, wat lekker, ik heb nu ook weer echt iets voor mezelf. En dat voelde heel goed. Maar Natasja, je bent ook slim... Ja, nou ja, ik weet heel duidelijk wat ik wil. En ik, uh, ik wat, weet... wat, wat wil je eigenlijk, heel duidelijk? Wat ik heel duidelijk wil is dat mijn zootje om me heen... zoals ik het uh, vol respect noem... dus mijn man, mijn kinderen, mijn familie... Uh, dat, die, dat die gelukkig zijn. En dat, daardoor word ik zelf ook gelukkiger. En dat we allemaal gezond zijn. En wat ik ook wel een beetje wil, en dat hoop ik met mijn programma's over te brengen... is dat we eens een keer gaan realiseren... dat je niet altijd alleen maar moet kijken naar een ander. Kijk eerst eens naar jezelf. En... Je hebt ook een Bush. Je kan goed formuleren. Ja. Je weet uh, niet alleen het begin van de zin, maar ook het eind van de zin. Ja. Met groot gemak te halen. Je hebt over het traject wel nagedacht. Nou, nee. Ik ben zoals ik ben. En ik heb er echt niet over nagedacht. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik mijn eerste programma gedaan had... schreef Linda de Mol ergens in een interview... wat jammer dat zij zo laat begonnen is... Ik heb nooit de behoefte gehad. Ik heb ook nooit de, de ambitie gehad. Ik vond het heerlijk om thuis te zijn en te moederen. Mijn man was natuurlijk gigantisch druk in die tijd nog. Die is nu nog steeds heel druk. Alleen die machine is inmiddels wat meer geolied. Die heeft mij niet meer nodig. Mijn kinderen zijn inmiddels op mijn leeftijd. Dat hoe pijnlijk ik het ook vind om toe te geven... die hebben me niet meer alle dagen nodig. En nu kan ik dus weer iets voor mezelf doen. En dat vind ik heerlijk. Ja. Laten we het over het werk gaan hebben. Waar is muziek? Heerlijk. <lacht> Dat was je vroeger. Er trad een televisiecarrière aan. Sterker nog, de Vrogers zetten een trend. Met even geen cent kwamen jullie al heel snel in de belangstelling van de kijkers te staan. Hè? En dat had je niet kunnen bevroeden. Nee, dat had ik zeker niet kunnen bevroeden. En ik was er wel heel erg blij om, want we hebben ongelooflijk veel uh, tegenslag gehad en tegenwerking eigenlijk ook gehad voordat we eraan begonnen en toen het eenmaal op zender was heeft het Nederlands publiek het omarmd en de oprechtheid en de eerlijkheid gezien waarmee we het ook echt gemaakt hebben. En dat is enorm gewaardeerd. We hebben het over oktober tot december 2008 hè? Ja, we hebben de hele maand uh, september hebben we in een huis gewoond in, uh, in Hilversum en vanaf oktober is het op de buis gegaan. Het doel was uh, de voedselbank, de awareness voor de voedselbank. Duidelijk maken dat er een voedselbank de is. Awareness, je bedoelt de, de kennis van. De, het ja. we, de, de, de bestaan, maar het ja, we weten van. Ja. Precies. Het duidelijk maken dat het er is. Wat het is, wat het doet en waarom het er is. Ja. Uh, in een huis gewoond daar. Uh, Nederland omarmde het doel, zou je kunnen zeggen. Ja, gelukkig wel. Ik denk dat er voor heel veel kijkers een heel groot stuk herkenbaarheid in zat... Het wijkgevoel kwam los. Ja. ja. Nou ja, en ook wat ze denk ik ook wel heel erg leuk vonden om te zien. was dat wij gewoon weer eigenlijk teruggingen naar waar we vandaan komen. Gewoon terug naar een Rijtjeshuis. Zo zijn we ook begonnen. Ja. En ook maar gewoon hele hardwerkende, gewone, lieve mensen zijn. die het hart op de goede plek hebben. Zou je het een, zonder die ervaring niet gekund hebben? Namelijk dat je uh, dat van het Rijtjeshuis. gewoon dat je weet wat het is om gewoon gewoon te wonen. Um, daar kan ik niet over oordelen, want ik ben zoals ik ben. En dus was het voor mij, of ik nou, waar ik woon maakt me niet uit als ik mijn kinderen maar om me heen heb. En dat is echt zo. En op het moment dat je dat doet, dan zeggen mensen, ja dat is makkelijk als je in zo'n groot huis woont. Nu heb ik het laten zien dat ik ook nog steeds dezelfde ben als ik in een rijtjeshuis woon. En als ze me er een jaar neergezet hadden had ik het ook goed gevonden. Ja, ja. Um, het was 2008, hè? dat was 2008. Je, je, je deed toen al hard in actie. Ik deed toen al Hart in Actie en ik denk dat dat een van de insteken geweest is... waarom ik de Voedselbank wilde gaan doen. Omdat ik voor mijn programma Hart in Actie werkelijk het hele land doorscheur. Van onderen in Zeeland tot boven in het Hoog-Noorden ben ik wel geweest bij mensen. En dan zie je wat er leeft in de buurt, in de straten, in de wijken. En praat je ook met heel veel mensen. We zijn natuurlijk bezig met opname, maar op het moment dat ik tien minuten niks heb... komt er altijd wel een achterbuurvrouw of een overbuurman naar me toe met zijn verhaal. En dan hoor je dus wat er leeft... En, en zo ben ik op het idee gekomen van de voedselbank. Feitelijk ben jij een soort sociale missionaris. Nou, zo voelt het voor mezelf niet. Het is gewoon iemand die graag een verschil wil maken in andermans leven. En dat is echt wel een van mijn instellingen in dit leven. Ik wil heel graag een verschil maken... Uh, waardoor mensen uh, blijer worden en gelukkiger worden, ja. op wat voor manier dan ook. Ja. Of in ieder geval een luisterend oor bieden. Ja. Ja, wat wij zien is natuurlijk de geslaagde projecten, zal ik maar zeggen. Hè? Want er zijn natuurlijk ook een heleboel gevallen bij uh, die ontaarden... en misschien wel slechte televisie, bij wijze van spreken. Want het moet ook altijd op televisie blijven. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen voor mijn programma, voor het programma Even Geen cent te maken, voor het programma voor de Voedselbank, heb ik voordat we op de buis gingen zeker uh, 50 gesprekken gevoerd met een aantal gezinnen die we niet uit gingen zenden. Maar gewoon omdat ik ook goed beslaagd ten ijs wilde komen en juist ook wilde weten wat er echt leefde bij mensen die klant zijn van de Voedselbank. Ik heb vanmorgen uh, het startschot gegeven op de school van mijn zoon, dat is hier aan de overkant. Uh, die gaan nu een project doen voor de voedselbank. Ik vind het ook heel belangrijk dat kinderen daar bewust van worden. Met name hier in het gooi. Want voordat ik eraan begon had ik het ook niet geweten. Maar er zitten bijvoorbeeld drie voedselbanken alleen al hier in het gooi. Nou, dat weet je pas als je echt goed je huiswerk doet. En ja, dat heb ik dus ook voor het voedselbankprogramma gedaan. En dat uiteindelijk de programmamaker het zo knipt... dat het voor de televisiekijker aangenaam blijft om naar te kijken. En de meest intens trieste of, of misschien wel nou, niet-socialere gesprekken... dat die dan uh, de buis niet halen, ja, dat snap ik ook wel een beetje. Want dat is ook mensen tegen zichzelf beschermen. Ja. Ja. Okay. Wij hebben de porté van armoede eigenlijk uh, opnieuw gevoeld. Hè? Ja. Ja. Nou ja, dat was ook de kritiek die je kreeg. Dat mensen zeiden... Uh, ze gaan een programma maken over de hoofden van arme mensen. Ik denk als we het bij de publieke omroep hadden gedaan... dat we dat kritiek nooit gehad hadden. Maar het was ook nog eens een keer natuurlijk die vieze commerciële zender... zoals dat op dat moment door allerlei linkse kranten zo uh, vuil geschreven werd. Uh, dat hebben we niet gedaan. We hebben er geen amusement van gemaakt. We hebben gewoon onder de aandacht gebracht dat het er is. En dat er dus gelukkig in een land als Nederland, helaas, het nodig is dat er een voedselbank is... wat de voedselbank doet, dat het er is... En, en, en dat heel veel mensen daar nog steeds niet naartoe durven... maar dat ze zich er niet voor hoeven schamen. Want je kunt om wat voor reden dan ook in zo'n situatie terechtkomen. En dat heeft Nederland ook gezien. Dat, ja. Het was gewoon oprechte, eerlijke televisie... Ja. en het was helemaal geen commercie over de hoofden van arme mensen. Nee. Nederland zat echt aan de buis. Ja, ja fijn. Ja, was en was. hoge kijkcijfers, Natasja... Extreem hoge kijkcijfers. Wel 1,7 miljoen mensen die ja. er naar keken. Dat is natuurlijk voor een donderdagavondprogramma om half negen ja. echt wel heel erg hoog. Bijzonder was het ook om een hele andere reden. Hè? Um, René, jouw ja, man, is zanger. Volkszanger. Hè? Ja. En hier openbaarde zich ineens een uh, heel ander aspect uh, van zijn uh, mogelijkheden. En van zijn repertoire. Nou ja, dat vond ik ook het mooi om, om juist te laten zien. Uh, René is een, een ongelooflijk lief... Waar mens die uh, ten eerste altijd voor zijn gezin zou gaan en zijn familie, maar daarnaast ook heel veel doet voor zijn medemensen. Alleen niet altijd overal camera's bij had. Ja. En nu lieten we gewoon zien dat hij dus ook maar gewoon mens is, die heel hard werkt, nog steeds doet, ja. maar daarnaast ook wel degelijk zijn sociale betrokkenheid heeft. Ja. Maar het was ook een, denk ik, niet altijd even eenvoudiger, want je leidt ineens een ander leven, hè? en dat nog wel voor camera's, dan moet je even kunnen. Nou, dat was het ook. Mensen hebben dat misschien niet altijd zo gerealiseerd. En dat hoeft ook helemaal niet. Maar we hadden zeven dagen per week, 24 uur per dag, een camera op ja. ons snuffert. Ja. En René's moeder ging in die tijd ook nog eens een keer heel erg... Uh, met heel, heel, helaas werd heel erg ziek en ging het ziekenhuis in. En we hadden niet eens het geld eigenlijk om naar het ziekenhuis heen weer te rijden. Dus dat zijn dingen die plan je niet van tevoren, maar die komen er dan bij. En je moet toch maar blijven lachen en blijven denken... van ja, hier zit Nederland niet op te wachten op al mijn verdriet en al mijn emotie. Maar je hebt het wel. Dus nee, het is niet altijd makkelijk geweest. Maar goed, we hebben en zo is René wel heel erg opgevoed en dat heeft ze die maand ook laten zien. Dus je aanzicht moet je ook bezig en dan moet je ook all the way gaan. Uh, als ik een vrijmoedige vraag mag stellen, Natasja. Uh, wie is Sanno 2010 eigenlijk uh, momenteel bij jullie in huizen voor ogen? Leading. Is René dat of ben jij dat? Nou, dat is hij altijd wel gebleven. En dat zal hij ook altijd blijven. Oh ja? En uh, dat vind ik ook eigenlijk gewoon uh, heerlijk. Laat dat ook maar Tot lekker zijn. Ja? ja, want ik ben, ik ben wel een hele hardwerkende moeder. Maar hij heeft ook, mijn... ook een beroemde vrouw inmiddels namelijk. Ja. Nou, ik, moet wel, uh, ik moest wel de allereerste keer dat mij bijvoorbeeld een handtekening gevraagd werd. Ik moet ik nog steeds om lachen als ik daar aan terugdenk. Ik heb die meisjes echt, ik heb eerst over mijn schouder gekeken van... oh, er staat vast iemand achter me. En die stond er niet. Toen zei ik, van mij? Hoezo moeten jullie van mij een handtekening? Want het werd altijd aan mijn man gevraagd. En nu ineens aan mij. Nou, die meiden hebben me heel hard uitgelachen en die zeiden, volgens mij zijn wij de eerste die ooit een, aan jou een handtekening gevraagd heeft. Nou, dat klopt. Nou, dat gebeurt inmiddels wat vaker. Maar nee, men kent hem natuurlijk. En terecht, want hij zit al twintig jaar in het vak. Dus uh, uh, hij heeft zijn sporen wel verdiend en werkt nog steeds heel erg hard. En ik ben... Nogmaals, een hele hardwerkende moeder, maar mijn hoofdmoot is wel moeder. En ik werk heel graag en met heel veel liefde. Maar schoolvakantie bijvoorbeeld blokkeer ik altijd, want dan ben ik gewoon moeder. Of nu de maand mei blokkeer ik, want dan ben ik gewoon de echtgenoot van. Want dan heeft er een hele toppers eind mei. En dan heeft hij me de hele maand gewoon heel hard nodig. En dan werk ik dus niet. De kinderen vroegen kwamen overigens in uh, even geen Makken ook tevoorschijn. Zoals ja. overigens een jaar later uh, met de stichting Happy ook uh, naar voren traden. Dus ja. het is waarachter een gezinsproject. Ja, maar ik vond ook wel, als je uh, het is natuurlijk begonnen in de Venekoolstraat... met het programma voor de voedselbank. Het even geen dat was echt ons gezin. Het had niet reëel geweest als René en ik met z'n tweeën ergens waren gaan wonen... Uh, zonder de kinderen. En dat, dat zou ik ook nooit gedaan hebben, want ik kan nog niet een dag zonder ze. Laat staan een maand. Dus, en dat werd zo'n succes dat we uiteindelijk het programma voor de stichting Happy moesten in de vakantie doen, in de schoolvakantie. En toen zeiden de jongens, ja maar de mama en papa, dan gaan we gewoon mee. Dan natuurlijk uh, zijn we daar ook gewoon weer bij, want ook dat zijn we als gezin aangegaan. Ja, omgekeerd zeggen ze ook wel eens tegen, tegen jou. Jeetje, daar heb je net tas weer uh, met, de doelen, met de goede doelen. Mama, hou nou eens op. Ja, dat merk ik heel sterk. Uh, dat ze dat wel hebben, maar aan de andere kant dat ze dan. Uh, uh, Zie staan en, en zie uh, vanmorgen bijvoorbeeld op school. Als ik zie als ik ergens iets, een, een praatje hou voor een goed door en ze zijn erbij, dan zijn ze ook weer heel trots op me. En merk ik ook weer dat ze onmiddellijk ook weer heel erg gemotiveerd zijn. En heel erg snappen. De, laatst hadden we een actie die ze op school deden voor de aardbeving in uh, Tahiti. Haiti. Ha ha ha <lacht> <Het> komt. <lacht> mijn vriendinnetje noemde het... Uh, mijn de dochter noemde het Haïti. We gaan met school iets doen, mam, voor Haïti. En daarom zijn wij Tahiti, Tahiti, Haïti. <lacht> Laatst hebben ze iets gedaan... Uh, hebben we met z'n allen iets gedaan voor Giro 555. Voor uh, Haiti. En op dat moment uh, zeiden mijn jongens weer van... oh, mam, ga je nou weer iets doen? En toen zei ik, ja, maar stel je nou eens voor... dat die aardbeving hier geweest zou zijn? Ja. En, en dan zouden wij toch ook heel blij zijn als de rest van de wereld zich voor ons in zou zetten. Als niemand dan wat zou doen? Hoe zou je dat nou vinden? En dan zeggen ze, oh ja, ja, ja je hebt gelijk. Wel met een zucht hoor, in eerste instantie. Maar dan later denken ze van, oh ja, ze heeft wel gelijk. En dat is wat ik altijd probeer te zeggen. Probeer je voor te stellen hoe het andersom is. Als je geen geld hebt om eten te kopen en je hebt kinderen die honger hebben en die je moet voeden. Probeer je eens voor te stellen hoe dat is. Dus raak je dan gemotiveerd voor de voedselbank. Als je de beelden ziet van zo'n aardbeving, zo'n vreselijke ramp. Waarin, waarin zoveel mensen omkomen en zoveel mensen dakloos zijn. Als het jou zou overkomen, zou je toch ook heel blij zijn? Call it girl talk, girl talk, yeah. Mm. They owe me about the ups and downs of all their friends, the who, the how, the why, they dis the dirt. Never ends the weaker sex, the speaker sex, we mortal males behold But though we joke We wouldn't trade them for a ton of gold So gab away and baby stay But hear me say that after God talk, talk. Talk to me, talk to me About girl talk So baby, stay and get away But hear me say That after girl talk Talk Let me see that after girl talk, you better talk to me. Yeah, about mm -hmm. the girl, girl talk, then you better talk to me. Natasja um, je heet eigenlijk uh, Natasja Kunst, dacht ik, ja. hè? als <laughs> Natasja Kunst, ja. Uh, Kunstkop, kunstknie. Ik heb alles al naar mijn hoofd gekregen. Ah, maar, weer erover praten? <laughs> uh, nee, absoluut niet. <laughs> maar wel misschien over uh, het feit dat jij uh, jouw man René in Athene voor het eerst hebt ontmoet. Ja, ja. Dat jij nee, niet denkt nou. dat wij ons huiswerk niet gedaan nee, hebben. <laughs> <laughs> ik ben helemaal onder de indruk. Je ja, moet ik, ook weer iets gebeuren, hoor. Uh, <laughs> <okay. laughs> ik vloog en uh, mijn toenmalige stiefvader was... Uh, ben ik bij Ajax. En Ajax werd gesponsord door de... Wie was dat? Uh, Lou Bartos. En Ajax werd gesponsord door de toenmalige luchtvaartmaatschappij waar ik voor vloog. Dus er was een vast aantal meiden die altijd als, het, als Ajax ergens in het buitenland moest vo voetballen... die dat team begeleiden door, uh, als Suarez. En ik werd een van die vaste teamleden. Dus ik vloog met Ajax uh, de hele wereld over. Uh, daar waar ze moesten voetballen brachten wij ze naartoe. Had jij niet net een relatie beëindigd? Ja, ik kwam net uit een relatie met Johnny Boer... Uh, ja, ja, ja. En ik moet heel eerlijk kan zeggen. Me die had hij toen nog niet hoor. Hij was toen alleen nog maar kok. En uh, ik had net tegen mijn moeder gezegd. Nou, het was inmiddels wel een half jaar over. En ik had tegen mijn moeder gezegd: Mam, ik wil nooit meer iemand die s'avonds en s'nachts werkt. Dat is niet helemaal gelukt. <lacht> Van een half jaar later leerde ik er net eens dus kunnen. <lacht> en uh, nou ja, dat heeft nog wel een jaar geduurd voordat we echt wat kregen. Maar uh, ja, in Athene of de Acropolis liepen we met z'n tweeën. Dat was wel heel romantisch. Maar wij waren daar toevallig allebei omdat we met Ajax mee waren. Hij als supporter en ik uh, werkend. En uh, ik ben zo'n ongelooflijke voetballiefhebber... dat ik gevraagd had aan mijn werkgever... de toestel gaat leeg terug naar Amsterdam. Mag ik in Athene blijven? En uh, zo geschieden. Het repertoire van René, kende je dat eigenlijk al? Nee, ik kende het absoluut niet. Sterker nog, ik kwam ook niet uit Amsterdam. Ik woonde net sinds kort met mijn ouders, met mijn moeder en haar nieuwe man... In Amsterdam en uh, kende, uh, René was wel al bekend in Amsterdam en omgeving, maar niet bij mij dus. Ja. En toen ik aan hem vroeg wat doe je, toen zei hij ik zing. En toen zei ik, maar waar verdien je geld dan mee? Toen was hij gelijk heel beledigd, want ja. Amsterdam en omgeving kenden hem, maar ik kende hem niet. En ja, ja. uh, dat repertoire van René heb je inmiddels leren waarderen? Enorm, ik vind hem echt. Ja. Ik vind niet alle liedjes die René... Zingt vind ik uh, mooi, maar ik vind zijn stem wel fantastisch. Ik vind hem echt de beste zanger van Nederland. Het ja. is heel raar om te zeggen over je eigen man, maar dat vind ik echt. Want hij zingt namelijk heel vaak voor mij als we ergens met z'n tweeën zijn. Gewoon in een pianobarretje. En, en dan denk je ik... Zing je nog wel eens ergens met z'n tweeën? Nou, niet zo heel vaak meer. Maar uh, ja, dat is in het verleden ook al heel veel voorgekomen. En hij kan ook wel eens ineens in de studio een demootje opnemen. Alleen voor mij... En dan, dan zit ik in de auto en dan denk ik, jeetje, wat kan je toch zingen, kreng? Wat is het ah, mooiste ah. uitzendbare nummer wat jij van René kent? Oh, het mooiste uitzendbare is misschien wel... Uh, maar dat, dat komt omdat het een dubbele betekenis heeft voor mij, is Here in My Heart. Ja. Dat vind ik heel mooi, maar dat komt ook omdat hij dat ingezongen in de, heeft in de tijd. Dat mijn allerbeste maatje, mijn dierbaarste maatje, op sterven lag. En die heeft dat uiteindelijk ook uh, nog wel gehoord en gekozen op zijn uitvaart. Dus dat heeft voor mij een hele dubbele betekenis. Ja. Ja. En hij heeft het ook net uh, gezongen voor zijn moeder. Ja. Uh, Even voor zijn moeder, de René's zijn ouders... zijn vorig jaar in een bestek van twee maanden... dus zeer kort na elkaar uh, overleden. Ja. Ja, ja, helaas. Heel onverwachts ook. Mijn uh, schoonmoeder was heel erg ziek geweest. En uh, van september uh, tot uh, januari 2009... september 2008 tot januari 2009... Was ze heel ziek en eind januari kregen we te horen... leg de loper maar uit, want ze heeft het overleefd. Nee. En begin april ging ze het ziekenhuis in... gewoon oh. voor een onschuldig wondje aan haar voet vanwege haar suikerziekte. Ja. En een week later was ze overleden. Dus dat was echt heel onverwacht. En mijn schoonvader uh, is Volk er Jan, eigenlijk... He, eigenlijk ja, he, van het, ja. het gelijknamige uh, café. Ja, ja, ja. ja en die, die, waren, die waren zo vergroeid samen... dat die volgens mij gewoon overleden is aan een gebroken hart. Ja, ja. De man heeft een uh, maagsfeer gekregen... Ja. En, uh, uh, nou ja, da daardoor is het kaartenpakhuis in elkaar gestort. Maar volgens mij kan je gewoon zeggen dat mijn schoonvader overleden is aan een gebroken hart. Want die konden echt niet zonder elkaar. Ik, ik vraag het aan je omdat uh, naast uh, vruchtenvolle momenten er dus ook uh, hele moeilijke momenten zijn. En dat ben je, kan je televisiepresentatrice zijn of uh, iets anders. Maar uh, je maakt ze mee. Nou ja, dat, dat hadden we in het verleden al meegemaakt. Je kan nog zo'n bekend uh, succesvol zanger zijn. Uh, René kreeg wel prostraatkanker. Dat gaat jouw deur niet voorbij. Nee. En ik heb een hersenverliesontsteking gehad waar ik heel erg ziek van geweest ben. En, en nog een hernia erbij. Een hernia eroverheen waarbij ik aan één kant verlamd was. Dus gelukkig allemaal weer goed gekomen. En nu allebei zijn ouders uh, in korte tijd. Het jaar daarvoor ben ik allebei mijn grootouders in een half jaar tijd verloren. Die nog heel erg aanwezig waren in mijn leven. Dat was in 2008, 2009, allebei René's en ouders. Ja. Ook dat gaat onze deur niet voorbij. Daar ben je ook net als ieder ander gewoon mens in. Ja, maar dan anders... moet het toch moeilijker zijn... Om, om het soort goede doorprojecten op te pakken... en door te zetten, zoals je dat gedaan hebt. Ja, dat, dat is het ook wel. En ik, er zijn ook wel eens momenten geweest dat ik dacht... ik weet niet hoe lang ik dit nog ga volhouden... Want... Uh, ik ben nu wel heel erg druk met, met thuis alles en iedereen blij en gelukkig te houden. De familie op te vangen en daarnaast ook nog mee in te zetten. Maar als je dan de blije gezichten ziet van de mensen waarvoor je je inzet voor het goede doel... dan geeft dat weer enorm veel energie en motivatie om door te gaan. Dat, dat, dat, dat ja. geloof ik, ja. Ja, dat geeft echt kracht. Ja. Bovendien maakte jij ook mee hoe de situatie rond de toppers was. Hè? Want ja. het klinkt mooi, toppers, maar het was af en toe een drama... Het waren af en toe toppers met elkaar in toppers. plaats van toppers. Want dat getop om, en dat gezeur om niks achteraf. Ja, maar dat is misschien ook wel een beetje het karakter van de mannen. En, en dat maakt ze ook aan de andere kant weer die echte enorme toppers... waar we zo met z'n allen van kunnen genieten. En straks eind mei ook weer enorm van gaan genieten in de arena. Het zijn natuurlijk mensen van uiterste. En dat, ja, dat heeft enorme hoogtepunten, maar helaas ook dieptepunten. En die hebben ze ja. ook meegemaakt. Maar ben jij daar soms ook veel te nuchter voor, hè? Ja. Laat dat maar aan uh, mijn uh, deur voorbij gaan, even. Ja, ik heb op een gegeven moment wel gezegd... ik steun je daar waar ik kan. Jou persoonlijk, René, hè, als mijn man. Maar vraag me verder geen mening meer... of, of vraag me niet uh, hierin te bemiddelen. Als jullie hier thuis willen vergaderen... zal ik zorgen dat de soep en de broodjes en de, en de bitterballen... en de osseworst klaarstaat. Maar dat is ook ongeveer het enige wat ik eraan doe. Ja. En dan trek ik heel hard de deur richting. en ga ik heel hard met de hond op de hei rennen, want uh, ja. daar wil ik niet bij zitten. Ja. De toppers, dat is weer in mei, dus uh, mei, het, de, de, in de, de, de, de top wordt weer bereikt. Ja, de top wordt weer bereikt, want het zijn natuurlijk wel, ze zijn dit jaar voor het eerst met z'n vieren, het zijn natuurlijk ook echt wel vier toppers. En die, uh, ja, wat nou denk, het is uh, René, het is Corden, het, het is Joling en het is Jeroen van der Boom. Het, uh, PR-technisch gesproken, is het massief prachtig gespeeld, hè? Ja, ja nou, het, het, het is niet zo bedacht, maar het is een samenloop van omstandigheden die natuurlijk fantastisch uitpakt, want ze zijn stuk voor stuk allemaal heel erg goed en uh, geweldige zangers en, uh, en entertainers. En dat met z'n vieren samen belooft wel een enorm feestje te worden eind mei. Ik verheug me erop. Was jij mee vorig jaar naar Moskou? Ja, ik was ook mee naar Moskou. Ik ben tussendoor nog wel één keer teruggevlogen, omdat mijn schoonvader toen heel ernstig in het ziekenhuis lag. Dus ik ben iets later gegaan uiteindelijk om nog bij pa in het ziekenhuis te blijven en tussendoor één keer teruggevlogen. Uh, maar ik ben, uh, ja, de, de halve finale was ik zeker bij, ja, de, absoluut. De, de finale? Nee, de, de, ja. de finale hebben we helaas niet bereikt. Wat ik nog steeds ontzettend jammer vind, maar aan, de, aan alle inzet heeft het niet gelegen, want ze hebben echt heel hard gewerkt met z'n drieën. Heel hard. Dat was jij vroeger. Het blijft maar doorgaan. Want je hebt uh, nu sinds enige tijd weer een nieuw programma. Ja, leuk. Bonje met de buren. De buren. Ja. En hart in actie gaat uh, gewoon. Uh, ik dacht dit ja, jaar nou voor het, het zesde seizoen wel. door. Hè? Ja. Dus uh, van Natasje Vroger zijn wij voorlopig nog niet af. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om, uh, om, om dit soort programma's te mogen maken. En ik vind zowel RTL als SBS mooie zenders. Dus ik ben heel dankbaar dat ik twee zulke mooie programma's bij zulke mooie zenders mag maken. Ja, ja. en Hart in Actie is natuurlijk een programma waarin je echt een verschil maakt. Omdat je datgene wat iemand heel graag wil, maar zelf echt niet kan bereiken, dat regelen wij. Dus we maken echt het onmogelijke mogelijk... Nou, hoe gaaf is dat en hoe dankbaar als je dat mag doen. Ja. Gaat, alle... Dat zijn hele bijzondere dingen, hè? Ja. Uh, uh, uh, uh, uh, een nice oh. name well in Ethiopië... Ja, het is heel uiteenlopend seizoen en dat is het fijne. We hebben inderdaad iemand geholpen die dierenarts in opleiding was... en stage liep in Ethiopië. Daar een puppy langs de kant van de weg vond, meer dood dan levend. En dat daar helemaal weer tot leven heeft, werd het werk gemaakt. En toen moest ze terug naar Nederland, omdat de stage voorbij was... en moest ze de hond daar achterlaten. Nou, dat heeft ons echt... Heel veel moeite gekost. Het, het dreigde bijna het eerste item vanuit in actie te gaan worden ooit. Wat niet zou lukken, want daar waren we heel bang voor. Maar het is gelukt. We hebben een mevrouw bijvoorbeeld geholpen die 100 uh, werd. En uh, heel graag nog zo graag uh, André Rieu een keer wilde ontmoeten. Nou, we hebben een meet and greet meegedaan. Mensen uh, geholpen die het slachtoffer zijn geworden van de kredietcrisis. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een jongetje gehad van vijf met leukemie. Het gaat gelukkig goed met hem, met Bob. En die zou naar een concert van K3. Daar, was hij namelijk, daar is hij nog steeds enorm fan van. En doordat hij het ziekenhuis in belandde, kon hij daar niet naartoe. Ja. Um, ouders krijgen te horen dat hun zoontje leukemie heeft. En in dezelfde periode te horen dat zij weer zwanger is van een derde kind. Dus je kunt je voorstellen van een hele blije gebe gebeurtenis... naar een hele trieste gebeurtenis. Dus ja, hoe fijn is het dat je dat soort mensen kan helpen. En dat is de kracht en het mooie van het programma. Dat we op dat moment gezegd hebben, jullie gaan lekker genieten van K3. Zij dachten dat dat het was en ze kwamen thuis en de babykamer was klaar. Met hulp van familie, zodat we ook wisten dat het zodanig gedaan werd zoals zij zelf voor ogen hadden. Maar waar ze natuurlijk door alle chemo's en ziekenhuizen met het kleine kindje helemaal niet aan toe kwamen. En hoe fantastisch is dat? En nu zijn we bezig... Hart in Actie loopt dus op, op, de, op de buis synchroon aan uh, Bonje met de Buren. Alleen dat is allemaal al opgenomen. Bonje met de Buren ben ik nu he, nog is heel... Synchroon deur... wil zeggen nee. op een tijdstip? Ja, nou, nee, donderdag uh, ben ik met Bonje met de Buren bij RTL 4 En op woensdagavond ben ik uh, bij SBS6 met Hart in Actie. Allebei avond om half negen. Maar het loopt dus tegelijk. Maar Hart in Actie staat er nu allemaal op. En uh, Bonje met de Buren zit ik nog middenin samen met John Williams en... Ja, dat is ook heel erg schrijnend om te zien en mooi dus om, om een oplossing. Ja. Uh, Woon je met de buren is verdriet uh, gelijkvloers of uh, op verticale hoogte? Yes. Mm -hmm. Want uh, bijvoorbeeld het uh, ging om een vrouw met te veel katten en vogels en een mm -hmm. bovenbuurvrouw die vond dat de stank niet meer te harden viel. Dat soort zaken. Ja, dat, dat bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Een vrouw met 15 katten, 8 vogels, uh, twee uh, schildpadden, een konijn, uh, et cetera, et cetera. kan nog even doorgaan. Op 30 vierkante meter wonen. Ja, en wij kwamen daar in de winter met min 5. Dan uh, ruik je dat misschien niet zo. Maar je kunt je voorstellen dat in de zomer de bovenbuurvrouw daar last van heeft. Maar het is heel uiteenlopend. Uh, twee broers die ruzie hadden vanwege een schutting die verkeerd geplaatst was. Maar dat gaat dan verder dan alleen een burenruzie. Want het zijn niet alleen buren, het zijn ook broers. Ja. En dus heeft zo'n ruzie verder de gevolgen in de hele familie. Is dit emotietv? Ja, het is hele oprechte emotietv. En als je luistert naar mensen... merk je al gauw dat er meer is dan bijvoorbeeld alleen die schutting. Of alleen die boom die blad veroorzaakt in de tuin. Er komt altijd meer naar boven. Maar het mooie vooral, vind ik, van dit programma is dat thuis wel echt je thuis moet zijn, je rustpunt. En als je dat niet hebt omdat je je ergert aan de onder, boven, links of rechter buurvrouw... of buurman, dan is dat natuurlijk intens, triest. Als thuis al niet meer je rustpunt is, waar dan nog wel? En dat vind ik het mooi aan dit programma. We proberen ook echt een oplossing te vinden waardoor ze weer samen de deur uit kunnen en samen... verder kunnen leven naast elkaar. Of ja. boven elkaar of onder elkaar. Maar je moet ook een goede psycholoog zijn. Hè? Samen in dit geval met John Williams. Jullie hebben alle twee een deel van de... Ja, we mensen. hebben, ieder een, partij, ja. We hebben ieder een partij. En we staan ook echt voor onze partij. We komen ook echt op voor onze, onze mensen. Ja. Ja. Wij hebben ook onderling echt wel eens ruzie. Ik kan hem af en toe al een schop geven onder tafel. Dan denk ik, joh, je laat je helemaal inpakken door die vrouw. En, en dat zie ik dan als vrouw. Terwijl hij af en toe bij mij kan denken van... joh, dat zegt die man nou wel zo, maar ik weet hoe mannen denken. En dat is ook het mooie van ons duo presentatie. Hij is natuurlijk een man en ik ben een vrouw. En dan beleef je dingen anders en ervaar je dingen anders. En... Ja, dan kunnen we elkaar daarin helpen. En, en ja, we, we vullen elkaar fantastisch aan. Het werkt echt heel goed. Maar uh, het is maar de vraag of je eruit komt uit zo'n conflict natuurlijk, hè? Ja, ja, nou ja, we gaan morgen weer een case aan... waarvan ik niet weet of we die gaan oplossen. Dat. Als je dat leest, dan denk je, dit gaat zo ver... Zonder dat ik nu in details zal gaan. Maar dit gaat zo ver dat ik echt niet weet of we dit kunnen oplossen. En wij moeten natuurlijk ook niet maar denken... dat als wij daar aankomen rijden met onze camper... en daar misschien al tien jaar ruzie is... dat wij dat wel even in drie, vier dagen oplossen. Nee, we gaan ons stinkende best doen. En als het niet in drie dagen lukt... dan blijven we er soms wel, wel vijf, zes dagen. Dat hebben we tot nu toe ook al met cases gehad. We dachten, we hebben het niet gered. Maar volgens mij, als we nog wat langer blijven, lukt het wel. Maar wellicht dat deze... Al blijven voor de twee weken niet op te lossen is. Ja, dan moeten we op een gegeven moment ook wel weer onze, onze camper pakken en weer weggaan. Het kost waanzinnig veel tijd, hè? Ja, het dat kon je veel. met de buren. Ja, het is een heel arbeidsintensief programma. Maar het is wel een heel dankbaar programma. Het is heel mooi om te mogen doen. Ja, ja. Wat is eigenlijk jouw geheim bij dit soort programma's? Altijd jezelf blijven. En oprecht geïnteresseerd zijn die mensen. En dat ben ik echt. Maar ook andere mensen blij maken? Delen in wat je hebt? Ja, ja dat vind ik ongeveer... Wel, een van de belangrijkste dingen die je allemaal mee moet krijgen, vind ik van huis uit. En als je het niet meegekregen hebt, zelf ontwikkelen. Ik vind delen is, is iets. Weet je, René zegt altijd, je kunt niet. Uh, als je niet kan delen, kan je ook niet vermenigvuldigen. En zo is het. Weet je. Delen is het mooiste wat er is. Ja, ook mensen helpen met jullie bekendheid. Nou ja, dat is natuurlijk de vraag die mij wel eens gesteld wordt door mensen die dan heel kritisch zijn. Die zeggen ja, waarom altijd met een camera? Omdat ik dan helaas meer bereik als dat ik het zonder camera doe. Dus daarin kan ik dan mijn bekendheid gebruiken... waardoor die camera met mij meegaat. En kan ik dus meer bereiken. We hadden met de Voedselbank nooit voor elkaar kunnen krijgen... wat we nu bereikt hebben... als we niet die camera toegelaten hadden. René, zowel René als ik, als onze kinderen, ons hele gezin. En dat geldt ook voor de stichting Happy. Tot wij dat gingen doen... had nog nooit iemand van de, van de stichting Happy gehoord. Dat is het voordeel wat je hebt als bekende Nederlander. En daarom neem je die camera dus ook mee. En René en ik ook, doen ook nog genoeg dingen anoniem... Zonder camera's, zonder dat we daar de publiciteit bij halen. Maar dit waren grote projecten waarin we dus ook de publiciteit meegetrokken hebben. Sprekend over de voedselbank. Ben jij voor de voedselbank ook nu nog steeds actief? Ook nu de camera's er niet meer op staan? Ja, ik ben nog heel actief voor de voedselbank. Ik, uh, ik heb net een scholenproject afgerond bij, bij onze zoons op school. En daar heb ik uh, voor alle klassen een praatje gehouden. Voor alle, uh, dus alle klassen 1, 2, 3, 4. En ieder heeft het ingevuld, 5 en 6. En iedereen heeft het ingevuld op zijn manier. Ik ben nog steeds heel druk met de voedselbank. En, uh, en zal dat ook altijd blijven doen. En, en ook René is uh, daar waar nodig nog steeds heel druk bezig. Die is op dit moment ook nog heel druk bezig met Happy. Dus het is niet zo dat wij na dat camera's uit zijn... ons daar niet meer mee bezig houden. Nee, zo zitten wij ook niet in elkaar. En dat weten de mensen ook wel. Ja, die voedselbank die blijft bij jullie in de, in de buurt. Ja, absoluut. Ja. Ik wist trouwens niet dat er drie voedselbanken hier in het gooien waren. Ja, er zijn inmiddels 110 uitgiftepunten in Nederland... en er zitten er drie van in het gooien. Er zit zelfs een voedselbank op Texel. Het is onvoorstelbaar. Je hebt geen idee tot je erin gaat verdiepen. En er zijn inmiddels 20.000 gezinnen in Nederland... Die Gebruik maken van de voedselbank, dankbaar gebruik maken van de voedselbank. Dus die is nog steeds heel erg hard nodig. All the de wind, whistles down. De kool, dark street tonight. En the people die would dance. to the music vibe. En de boys, just the girls with the girls in the hair. And then it just didn't way over there And the songs that get lost Het nobody's in and nobody's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 Wij um, bij de KRO hebben we in 2008 het programma... in de schaduw van het nieuws uitgezonden. Toen was het onderwerp het vroger effect. Oh, ja. Dat weet jij. Ja, ik weet het. Ik was ook gevraagd om daarin aan deel te nemen aan het programma. Dat had ik heel graag gedaan. Waren het niet dat ik op dat moment precies in opname zat... en daar ook echt niet onderuit kon. Ja, heel jammer. Ik heb er wel naar gekeken. Ik vond het een hele mooie uitzending. De vraag, de vraag was ik bij die aflevering namelijk... of armoede als amusementsfactor nodig was om het probleem uit de taboesfeer te halen. Nou, het is nooit, en dat hebben ze in dat programma uiteindelijk ook wel ontkracht... het is nooit amusement over de hoofden van armoede geweest. Dat is het echt nooit geweest. Het is puur geweest van laten zien... en, dat, en wij dan met af en toe onze hilarische momenten... doordat het voor René en, en ook voor mij en voor ons gezin af en toe... weer even terugschakelen was naar hoe we ooit begonnen zijn. Maar, en hilarisch van hoe komen we uit met het geld en, en hoe gaan we puzzelen... Het is nooit bedoeld geweest als amusement over de hoofden van mensen die in armoede leven. Het is alleen een stukje duidelijkheid creëren hoe het is voor mensen. En dat hebben wij laten zien door te laten zien dat we een budget hadden. Alleen is het heel makkelijk. Tuurlijk, we hadden dat budget maar een maand. Andere mensen hebben dat maand in, maand uit, jaar in, jaar uit. En dan word je er veel, veel moedelozer van. En is het veel en veel moeilijker. Ja, nou goed, Ook gold toen de vraag... is de schaamte nu echt voorbij of blijft het slikken als je echt geen cent te makken hebt? Ik denk dat de schaamte nooit voorbij zal gaan. Ik denk alleen wel dat we het gaan naar de voedselbank, dat traject, dat we dat voor een heel, heel groot gedeelte, dat die drempel verlaagd is door ons, dat we dat, die schaamte wel een stuk weggehaald hebben, want dat kan je echt allemaal overkomen. Ja. Hebben jullie zelf buren? Wij hebben zelf buren. Bij ons zit er ruimte tussen. Dus we hebben geen directe buren waar we tegenaan wonen. Want we hebben een vrijstaand huis. Dus uh, het enige contact wat ik met de buren heb... is als ik met de honden loop, dan uh, ja. kom ik ze tegen. Het is goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Ja. Maar ik heb inmiddels gemerkt dat ook in een rijtjeshuis of in een flat... kan je alleen maar contact hebben met je buren. Ondanks dat ze dan direct naast je wonen... kun je ook alleen maar contact hebben in de vorm van... goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Uh, ik vraag het eigenlijk omdat... Uh, sluit je bonje met jouw buren altijd uit? Uh, nee, want ik heb in het verleden, toen wij nog in de flat wonen... en nee, ik ben begonnen in een heel klein flatje in Amstelveen... en ik ben een enorme pietpoets. en um, Ik heb op een gegeven moment, uh, toen mocht je altijd alleen nog maar de vuilnis zakken... toen had je gewoon nog vuilniszakken, En die zette je bij de lantaarnpaal, op de ochtend zelf. En ik was heel de avond laat aan het werk geweest... en toen dacht ik, nou weet je wat, ik zet ze de avond ervoor vast in het trappenhuis. Dan is mijn huis al lekker schoon en fris, want dat heb ik net gepoetst... en dat blijft lekker ruiken. En dan zet ik morgenochtend de vuilniszak bij de lantaarnpaal. Waarop de buurvrouw zei, zegt het trappenhuis is niet bedoeld om vuilnis neer te zetten. Maar dat zei ze op zo'n lelijke toon, dat ik op dat moment overrompeld was en dicht sloeg. Maar ik kan me ook voorstellen dat je op dat moment denkt van, zegt dat kan toch op een andere toon. U heeft absoluut gelijk. Het mag niet wat ik doe. En ik moet het ook niet doen. Maar het had ook op een andere toon gekund. Ik was zo overrompeld dat ik niets gezegd heb. Dat ik als een klein kind mijn vuilniszak weer opgepakt heb en binnen neergezet heb. Maar ik kan me wel voorstellen dat je soms uh, dan uit je slof schiet... en denkt van, nou mevrouw, als ik dit wekelijk zou doen, heeft u gelijk. Maar voor het eerst dat ik het doe, waarom op zo'n toon? Ja, maar ja, je zal vast wel nooit meer buren krijgen. Nou, dat weet ik niet. Ik zeg nooit nooit. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het huis heerlijk. Maar ik heb al zo vaak tegen de neer gezegd... ik zou ook wel heel graag weer directe buren hebben. Want ik vond het enige in de Vennekolstraat. Want als ik de, de boel gedweild had en mijn huis moest even drogen... dan zat ik in de voortuin... Met een kop koffie. En dan kwam de overbuurvrouw erbij. En de, en de achterbuurman kwam erbij. En dan hadden we even een praatje. En dat duurde tien minuten. En zei ik, jongens, de vloer is weer droog. Ik kan weer naar binnen. Tot morgen. En dan ging ik weer naar binnen. Meer was het ook niet. Maar het was wel gezellig. Natasja, is er leven ook weer na hart in actie. En na bonje met de buren. Ja, dan is er absoluut leven. Want dan gaat mijn man heel druk euh, periode in van de toppers. Dus dan komt er weer iets heel vrolijks en leuks wat ook leuk is. Want het is natuurlijk wel best wel emotioneel zwaar. Dus dan vind ik het leuk om weer naar iets toe te gaan wat alleen maar heel erg leuk is. Uh, mijn kinderen zijn sowieso altijd heel uh, druk in mijn leven aanwezig. Maar die zijn er dan weer voor de volle 100 heb ik, Hebben die weer mijn aandacht. Kun je je, dus je het het, kun je je voorstellen dat het voor jou bij wijze van spreken... na hart in actie, zesde seizoen en manje met de buren gewoon afgelopen is... Uh, ja, als het hierna zou stoppen... dan zou ik het een fantastische ervaring vinden... waar ik met heel veel plezier op terug zou kijken. En dan zou ik in de toekomst weer iets anders gaan zoeken... om, om, uh, om een extra invulling aan mijn leven aan te geven. Maar is zit niet ook een beetje... ik kan het me voorstellen, een zekere verslaving ook in. Je hebt geroken aan, je hebt er succes mee. Je bent een bekende Nederlandse geworden. Uh, kan je er gewoon ook weer afstand van nemen dan? Ja. Dat zou ik heel makkelijk kunnen. Ja, dat klinkt heel raar. Want ik zou, het, ik zou het niet willen missen, want ik vind het ontzettend leuk. Maar ik zou het wel kunnen. Ik zou het absoluut kunnen. Want bij mij staat mijn gezin altijd vooraan. Altijd. Ja, dat geloof ik. Maar het ene sluit het andere natuurlijk niet uit. Nee, maar op het moment dat ik bijvoorbeeld zou merken dat het niet meer te combineren zou zijn... dan gaat mijn gezin absoluut voor. En dan zou ik er afscheid van nemen. En nogmaals, zou ik het heel jammer vinden... maar dan is er voor mij zeker leven na dit soort programma's. Want dan is er gewoon mijn gezin er weer. Maar wat zou je willen doen? Is er ook iets in de wereld van de televisie... of van de omroep of van de, de, het Hilversumse... waarvan je zegt, dat, dat zou ik hartstikke leuk vinden? Oh, daar heb ik eigenlijk nooit zo goed over nagedacht. Ik moet heel eerlijk zeggen, die ambitie heb ik dus niet. Vandaar ook nooit de ambitie gehad om televisie te doen. Er komt elke keer weer iets op mijn pad... waarvan ik denk, god, dat vind ik ontzettend leuk. Er komen ook wel eens dingen op mijn pad... en er zijn me ook wel eens programma's aangeboden waarvan ik denk, nee... Die niet. Leuk. Maar laat een andere doen. Uh, ik niet. Dan ben ik namelijk net zo lief thuis. Want ik wil niet op televisie zijn om zo nodig op televisie te zijn. Ik ben heel graag op televisie en ga daar zeer regelmatig al om vier uur mijn bed voor uit. Omdat ik dan een verschil ga maken in mensen hun leven. One way or another. Op een vrolijke manier, op een trieste manier. Maar ik ga echt een verschil maken. En dat vind ik ontzettend gaaf. En ik voel het ook nooit als werken. Ik zeg altijd ik ga weer mensen helpen. Ja. En zo ga ik de deur uit. Wat was je uit? Het was een fest. Ja, ik vond het ook ontzettend <laughs> gezellig. Dankjewel. Tijd is omgevlogen. <laughs> veel succes met bonje met de buren. Ik heb nieuws voor je. Wij hebben geen bonje met de buren, dus ik verwacht je in onze straat niet langs. <laughs> nou, ik hoop het niet, maar mocht het zo zijn, schrijf me. <laughs> Dankjewel, moet je er aan mee? Ja, dat zal ik zeker doen. Heel veel dank. Gerard Klaassen in gesprek met Natasja Vroger in een aflevering van Anders Denkenden. Een bijdrage van RKK eerder uitgezonden in maart 2010. Natasja presenteert momenteel samen met John Williams het RTL 4-programma Welcome Home. En Natasha Vroger vierde afgelopen dinsdag 14 juni haar 46e verjaardag. Dit is Radio 1, Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzendingen... die kunt u schrijven naar postbus 518 1200 Alpha Mike in Hilversum. Dus naar Omroep Max, ter attentie van nachtvluchten... Postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. U kunt ook mailen via onze site, dat is nachtvluchten.fm. U kunt daar eventueel ook een bericht achterlaten in het Gastenboek. Mocht u er prijs op stellen, uw pennenvruchten te delen met andere luisteraars. Het is uh, twee minuten voor vier en dat betekent dat het zometeen tijd is voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur het vierde en laatste deel van de interviewserie met schilder Kees Verwij. En had u dat nou graag van tevoren willen weten... dat kan, u kunt onze programmering zien op teletextpagina 331... Of op diezelfde site die ik net noemde, nachtvluchten.fm. Als u hem wilt ontvangen in uw mailbox... stuur dan even een bericht naar norra.radio1.nl. En schrijf in het onderwerp mailinglijst. En dan stuur ik het eenvoudigweg iedere week naar u toe. Graag tot zometeen.